Met het NOS -journaal. De Belgische en Franse overheid hebben een akkoord bereikt over de Dexia Bank. Dat heeft premier Letterme van België bekendgemaakt na overleg met zijn Franse collega Fillon. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Dexia die rond deze tijd bij elkaar komt. Wat er precies is afgesproken om de toekomst van Dexia veilig te stellen, is niet bekendgemaakt. De twee landen moesten het eens worden over onder meer de prijs voor de afzonderlijke bankonderdelen. De Belgische regering wil het Belgische deel van Dexia nationaliseren. De bank is in grote moeilijkheden gekomen door de Europese schuldencrisis. Dexia heeft voor miljarden aan staatsobligaties van zwakke eurolanden zoals Griekenland.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 Strijders van de interimregering in Libië zeggen dat ze terreinwinst boeken in Sirte. De stad aan de Middellandse Zee wordt al weken belegerd. Maar aanhangers van Colin Gaddafi bieden taai verzet. Gisteren werd gemeld dat Sirte voor 80% in handen is van de nieuwe machthebbers. En dat er nog een paar verzethaarden waren. Twee daarvan, de universiteit en een conferentiecentrum, zouden vandaag zijn veroverd. Rusland wil bemiddelen tussen de Syrische machthebbers en de oppositie. Volgens onderminister Bogdanov kan de crisis in Syrië alleen worden opgelost door een nationale dialoog. Het is nog onduidelijk of de partijen in Syrië openstaan voor Russische bemiddeling. Afgelopen week sprak Rusland een veto uit over een VN-resolutie waarin het Syrische geweld tegen betogers werd veroordeeld.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 Fides in de Randstad staan ondermiddel de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 3 kilometer en richting Amsterdam 4 kilometer langzaam rijden tussen Amersfoort en Eembrugge. Op de A4 naar Den Haag bij Leidstendam 4 kilometer door spoedreparatie. Er is één reis ook dicht. A9 richting Amstelveen 3 kilometer tussen Haarlem Zuid en Knoop en Op de Ring Amsterdam, A10 tussen Diemen en Afritraai 4. Bij Afritraai is de rechterreis reis ook dicht. A13, Den Haag richting Rotterdam.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 Op 106.9 is... Zon. Nou, nou. Zandvoort. En... Zon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 Abel van Bloemendaal linkerkant van het veld. Tel Johnny die, die bal met zijn voet heeft. Gaat kijken wie hij één kan spelen. Kan hem er niet kwijt. kan hem nu naar Ralf van kwijt. Ralf van moet hem doorspelen. Doet hij dan ook naar Barthien. Bart laat het over aan Dennis. Dennis goed, plaats hem een keer door naar Markeus? Markeus, kan hij erbij komen? Nee, Markeus kan erbij niet komen. Het is de nummer 18 van Eerlegon die hem net uh, kan, uh, kan wegtikken. Dat is Jim uh, Pijpers en uh, die bal gaat over zijn. Dan neem ik zeker dat we meteen een inho hoi komt voor Bloemenaal. Dat is uh, Ozan uh, aan de rechterkant die hem wil nemen, maakt over aan Dennis Koes. Ozan die net een mooie, uh, mooie actie had aan de rechterkant, de man ontspelde en meteen uh, ja, voortrok. Maar uh, ze konden er echt niet bij komen. En het betekent nu een handel ongezet, wat weer Tim Joe aan de rechterkant voor het veld. Hij heeft de man op zijn voeten, hij krijgt de man in zijn nek. En die bal gaat gaat dan over zijn en hij voor uh, de hoekvlak bij de hoek. Jongens jongen van Hillegom denkt dat hij hem gaat nemen, maar dat klopt gewoon niet. Zo die gaat gooien. Ozan heeft de bal. Kijk naar Tim Jong. Tim Jong neemt het goed aan. Ik de man van uh, Hillegom in zijn nek. toch is Hillegom die hij wel kan overnemen. Meteen kan hij hem door en diepe spelen. Maar dat gaat niet door. En die bal die gaat over de zijn aan één. En dat betekent er ook voor de uit van de tegenstander een ingooi voor, voor uh, Bloemenaal. Dus het is die dus erbij komt om die ballen op te gaan pakken. pakt hem ook op. Ziet dan Beren gaan Tim Als ze moeten raad kijken, denk de Stellen klaar ze naar Ozan. krijgt een twee man op zijn dek. En die bal wordt over zijn heen getikt. Dat betekent uh, ingooi voor, uh, voor Bloemenal. Hoezam neemt die bal op, gooi er weer in een Dennis Goet, Dennis Zet die bal zo goed. kijken we de heen kan stellen. Dan ze dan in de voeten van de hele groep, dat betekent dat hij wel eruit is. En nou moet we uh, nou moet oppassen voor de counter, want de hele hond is echt een ploeg die razendsnel op die counter kan, uh, kan spelen. In en is het middenveld, Bart de Bruyne, Bart de Bruyne, die laat de natuur mopen. En is dat keuken, ah, jongens! Ja, en is dat natuurhout, die die bal dus onroerlijk in die kruis en krult. Onhoudbaar vandaan, Kerkman, hij komt er nog net niet bij met zijn vingertippen. En zo is de stand hier, na 10 minuten na de rust, 0 tegen 1 geworden. Wat een lekker nummer is dit, zeg. Foreigner and waiting for a girl like you. Tweede uur zondag in Kermeland. Voor deze zondag 9 oktober 2011. Met wat nieuws.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 Oké, okay, FIFA 12 gezorgd voor de drukste dag van de EA-server met 10 miljoen geregistreerde gamesessies. 8 miljoen daarvan vonden binnen het nieuwe, nieuwste deel in de EA voetbalserie plaats. FIFA 12, ik heb hem. Ik nog niet. Ik ga hem ook kopen. Binnenkort. Je gaat hem ook kopen? Binnenkort. Oké. Okay. Hij, uh, hij is moeilijker geworden. Ja. Maar het is wel, het is wel mooier en realistischer en zo. En uh, ja, vooral het verdedigen, ik word, er helemaal ik word er helemaal gek van. Dan speel je een wedstrijd en dat verdedigen is, is, is vernieuwd. En dan moet je precies timen, daar, daar word je helemaal gek van. Dat is heel moeilijk. En die schijt, hoe zijn die? die scheids... Daar word je ook helemaal gestoord van. je bij FIFA 11 Dan krijg je een spul op de bal, een tackle op de bal. Ja. En dan die, gaat die schijt fluiten, penalty, terwijl hij gewoon eerst op de bal gaat, weet je wel. Ja, en dan is het andersom en dan krijg je niks. En dan word je dan helemaal voordeel gek van. Waar die, uh... dat, slaat, dat slaat echt nergens op, maar ja, voor de rest is het wel... Uh, <laughs> Maar is een wel een leuk spel En RTL4 heeft zaterdagavond met uh, Ik hou van Holland en Oesje en de Family Hoge ogen gegooid Een speelsje uh, met BNS ruim 2,8 miljoen kijkers en naar de typetjes van Wendy van Dijk keken ruim 2,4 miljoen. Van Dijk in de nieuwe reeks niet alleen de Japanse journalisten Ushi, maar ook de Limburgs familie Leenders. In de eerste aflevering werd uh, Pamela Anderson en Martijn Krabé in de maling genomen. Ik heb gekeken. Ik ook, ik vond het wel heel erg leuk. Ik ook. Ik Vooral heb uh, gelachen om met... Martijn Krabé. Ja, echt. die dacht echt van, is dat nou wel een raar wijf? Uh, en toen die, uiteindelijk Wendy uh, liet zien dat, ze, dat, ze het, dat zij het was. Dat is heel emotioneel, dus sorry. Ja, ja wel leuk toch? Ja. Maar ah, ziet zie je toch dat die twee echt een goede band hebben door, uh, ja, door uh, X-Factor. Uh, X-Factor, The Voice of Holland doen ze samen. Ja, en ze zien het wel. Ja. En Pamela Anderson die uh, heeft uh, twee nieuwe namen erbij, zeg maar. De... de, de... Jimmy, yo, Jimmy, Yummy. Ja, Yummy Yummy. Ja, jajaja, dat, dat was gisteren ook. Dat vond ik uh, minder leuk. Ik zat Oesje aan te kijken van... Uh, ben jij dan wel Ja, ja, ja. <tos> ik denk, nou, misschien gaan ze dat nog zien, maar... Dat is Moet je een andere film kijken. Baywatch Farah <laughs> Cory V Sonja Barend Was eenmaal Terug op de buis Als talkshow host, Zonst host. <laughs> host. Oh vader. Oh uh. Ze ontving de beste Interviewers van Nederland En daar keken ruim 1,3 miljoen mensen naar Barend eindigt het programma met haar bekende woorden... ...voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. En oh, de Barb of Sonja Barend uh, Award voor beste interview... ...is gewonnen door Twan Huis. Even de jaren van vandaag. Henk-Jan Smits is vandaag jaar... ...bekend van uh, onder andere Idols en X-Factor. Maar hij is nu ook presentator bij SBS 6. Sean Lennon is jaar, dus de zoon van John. John Lennon natuurlijk bekend van de Beatles... En Winnie de Jong, Nederlands politica. En de volgende graag Hans van der Tocht. Presentator van het uh, volgende. Uh, ja. Kom maar naar beneden. Uitspraak maken rat dat iedereen vijf dagen per week boeit. Onze kandidaten gaan weerspelen voor deze schapafreizen met een waarde van 50.000 gulden. Ah, oh, wat leuk. Gevoudig Hans van der Tocht gevoudig gevoudig gevoudig Ja, dat weet je wel aan geleden. Gevoudig. En Hans van der Tocht nu een programma bij RTV Noord-Holland elke werkdag. Nou, dat is toch een programma joh. Het dan, het programma? Kan vragen, dan kan je vragen insturen wat je, of je bent iets bent op zoek. Dus heb jij... Uh, de, de, de speciale doekjes voor uh, een tafel of zo. En dan gaan ze daar op zoek. Nou, dat is echt oudbollig, joh. Ook als laatste die jarig is. Zijn wel meer jaren, maar die wij in ons lijst hebben staan. Is Georgina Verbaan. Natuurlijk uh, actrice. Maar ze is ook een tijd als uh, zangeres actief geweest. She heeft een aantal hitjes gehad. Waaronder met Ritmo En met deze. En die gaan we nou net even draaien. Georgina Verbaan in Jo Caro Bijlaar. <tied> Nog meer, baal baal baal en nog wat, baal baal baal en Michael Sembello hoorde je bij zondag in Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En We hadden Sambte nog steeds uh, 0-1 in, in die wedstrijd. Maar dat was net een hele goede uh, mogelijkheid voor uh, Bloemendaal. En Tim komt er goed in. Maar de doelman van Hildegond was u. Die stikte er net onder de wat gedaan. En dat betekent nu dat er dus een uh, blessure op hetzelfde is. En dat Joost Hofker geblesseerd is. En dat hij dus uh, hulp uh, moet hebben... Uh, Ondanks heeft Rob Robiciel wel gewisseld heeft Ralf Bergman eraf gehaald en heeft er waar die voorgebracht. En heeft vervolgens de eraf gehaald en heeft er bij de Wijsverberg gebracht. Om dus zo nog meer aanvallen aan de kracht te krijgen. Dus ja, en dan verdedige eraf. en een extra aanvallen erbij om dus die gelijkmaker te gaan proberen te maken hier. In die wedstrijd natuurlijk tegen Hillegom. We dan heeft wel een aantal kansjes gehad, maar die gaf het ook een mooie voetbal. Kocht er hem goed in. Maar wederom zat daar die, die, die, die keeper van Hillegom goed bij. Dat moet ik gewoon ook zeggen. Die is echt de man, die, dus, die ploeg al een keer op de been gehaald heeft en een keer van de lijn afgehaald heeft. Ja, dan moet je het geluk natuurlijk net even mee hebben. Hier in die omstandigheden. Dat betekent wel dat Bloemendaal nog steeds om 0-1 8 staat hier in die, in die thuiswedstrijd. Uh, Ondertussen ligt daar die, uh, Joost Hofke nog steeds uh, gevaliseerd en is uh, Willem van der Meijen de verzorger druk bezig om hem dus op te lappen. Zit te kijken naar zijn knie wat er aan de hand is. Het uh, de zegt staat er iets aan erbij te kijken. Ondertussen heeft officieel nog de laatste aanwijzingen aan zijn team om dus hier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 Touching me when love is poor, I know I can fight it She's got my soul, she's capturing me Told the hostage when I hit her beat I won't take these shots at my feet Cause they're the only thing among the feel free. that's why I'm a slave dude. Inferno hoorde je van de trams en zometeen gaan we even gaan we zomaar iemand bellen. Waarschijnlijk, uh, volgens mij wordt het Lutjebroek, hè Aldo? Ja, wordt iemand uit Lutjebroek. Uh, een aantal mensen uit Lutjebroek gaan we bellen en vragen wat hun nou vinden van het plaszakje die nu in de trein komt. Benieuwd hoe dat zometeen naar Mr. Mister en Kyrie... Maroon 5 en Misery. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En waar de stand hier nog steeds uh, 0-1 is in die wedstrijd tegen Hillegom. Maar ja, waar Bloem nou wel een aantal kansen krijgt. Maar die doelman uh, van Hillegom, die staat op een wat merkelijke wedstrijd uh, te spelen. Dat kunnen we daar dan stellen. Ballen die eigenlijk al erin rekent, die kan hij nog net met vingertoppen eruit oh, nee. ranzelen. En een keer weer komt er aan van Bloemendaal, een linkerkant van het veld. Dus Tim John die die bal op zijn voet heeft, kan er niet bij. En dan is het hele hond die eruit kan komen, weer een linkerkant van het veld. En Bloemendaal rukt op naar voren, maar we moeten oppassen voor die kant. Daar gaat het schijtje even nog onderuit ook. En nu is het uh, Bloemendaal, Ozan, die die bal in zijn voet heeft. Ozan heeft er nog steeds meer, die probeert te schieten. En uh, die, uh, of uh, gijs -Jan. en uh, die heeft net uh, te weinig kracht in zijn voet om te gevaarlijk te zijn. Uh, op het doel van, uh, van die doelman, en dat betekent nu een speler is. En die bal die wordt er natuurlijk uitgetrapt door de mensen van, van Herregom. En dat betekent dat er meteen weer een nieuwe bal ingegooid wordt. Dan Broerdalen heeft, heeft haast. En is het Tim Jones die die bal gaat oppakken en gaat kijken waar hij mee kan, kan gaan spelen. Zo, maar ja, eerst nog die blessurebehandeling moet zijn. Maar zoals ik al zei, die, die, die doelman van Herregom, die Abdel, Buzza, ja die heeft al heel veel ballen eruit als voor zijn team. En dat kun je duidelijk zeggen, want dat is dan duidelijk de man van de wedstrijd want er zaten allebei nou die die rekenen en ik al dan toch gooi die zit dan weer eroverheen met zijn andere arm en kon hij nog net wijk uh, komen. is dus echt uh, duidelijke, goede strekoefeningen wat hij doet. En uh, we moeten nou nog een keer moeten wisselen, want uh, Thijs uh, of Joost Hofker, die moest eraf met een, met een, met een, met een blessure. Uh, dat betekent dat uh, Jeroen de Dikker erin gekomen is. En uh, ja, die blessurebehandeling uh, die duurt hier nog eventjes. Dus we gaan even kijken wat er nog gaat gebeuren. Komt kom een wissel aan, nog bij, bij Omdat uh, die man er dus uh, eraf uh, moet natuurlijk met die blessure. En dan gaan we nu even kijken wat er nog uh, gaat gebeuren hier. En die resterende minuten. Dus ik zou zeggen, pak heel even een klein kort plaatje. En kom dan even terug. Robbie Williams en Supreme en we gaan uh, naar Tjerk de Blauw, we gaan naar het uh, voetbal Bloemendaal-Hillegom. En waar die stand uh, nog steeds uh, 0-1 is natuurlijk, maar uh, waar dus uh, je gewoon alles uh, probeert natuurlijk om tijd uh, te trekken. Ja, dat zou ook, ook goed doen als jij 1-0 staat Het is nog uh, een vrije trap voor uh, Bloemendaal. Gijsjan uh, kan, uh, kan hem gaan nemen, die moet hem uh, die moet er gaan indraaien. Ondertussen gaat er Tim, uh, ondertussen gaat er Tim, Tim, uh, Tim, uh, uh, John hier. En uh, uh, dan, uh, dan, dan moet de schijzer moet gaan wat hij doet. Tim-Jan ligt daar in het uh, stadsgebied. Uh, ligt hij hier. En uh, de scheidsrechter zal uh, erheen moeten. Leg de tijd uh, stil. En dat betekent uh, dat uh, die vriend nog steeds niet genomen kan. Maar gaan. Uh... Gaan, gaan worden. Het is een klein beetje hekkies hier in de laatste minuten. Het is, uh, het is uh, Ozan die Tim helpt. Tim staat er weer. En dat betekent dat Willem uh, voor niks uh, loopt. Maar ja, uh, dat maakt niet uit. Nu kan die vrije trap uh, genomen gaan hoor. De hele Bloemendalen is er naar voren. heel vonden staan met z'n allen Komt die vrije trap eruit. Draait er prachtig in. En dan komt die op. En dan wordt er weer uitgehaald door die doelman. En Hij wordt er weer uitgehaald door die doelman. Het is ongelast, ongelooflijk. Hoe de keeper hier staat te keeper. Een bal die dus eigenlijk finaal erin gaat. En dan toch nog met de laatste vingertoppen. Haalt hij hem weer eruit. Die Doelman van om. Komt nog die hoekschop van eh, Boedendal. Komt er weer in die bal. En Erik Doelman is de Jeroen de Dikker die erin gaat schieten. Kan die bal niet houden. Is dat betekent dat daar. Uh, Jan uh, die bal uh, gaat oppakken, maar er wordt een vrij trap gegeven aan Hillegond. ongelofelijke redding meer van die Abdelboezie. Uh, Hoe die die bal nog uh, eruit weet te tikken in, in, in, in, in de laatste minuten hier in die wedstrijd. Die wint echt die wedstrijd. Die doelman voor Hillegond, die haalt echt uh, de punten hier binnen. Maar dat betekent nu dus dat het spel weer, uh, weer stil is. En dat er weer om de zuurband in krank gaan komen. Ondertussen we zorgen erin gaan komen. En uh, ja, ik heb het al vaker keer gezegd. Deze doelman, die mag echt wel een kransje hebben hier. Van deze wedstrijd. Die mag, uh, die zijn stelers nog wel al uh, ontzettend bedanken straks. Omdat die eruit haalt. dat. Is ongelooflijk. Dat kunnen we gewoon dadelijk zeggen. Maar ondertussen ligt het spel weer stil. En staat die, staat die uh, nog steeds op een 0 1 achterstand Ja, en iedereen uh, rekende die bal al. En uh, iedereen rekende al. Maar dat was een paar keer al. Ja, en daarmee heb je net de pech die je moet hebben. Maar ondertussen ligt het spel weer stil hier. En dat betekent dat die wedstrijd uh, ja, nog steeds uh, uitgespeeld dient te worden natuurlijk. Dus hij zet, er staat met zijn handen in zijn om te kijken van ja, kan het hier? Ja, de, de, de verzorger mag het veld uit, de speler is opgelaten, dus de vrije trap kan genomen gaan worden door uh, door, uh, door de hele volk Kijk ondertussen op de klok, als het Pietjes hoort, dan ga ik er vanzelf al uit, want dan weet ik dat u het nieuws uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat krijgen de, Tenminste, krijgen als ik doorgaan, uh, volgens de regie bij Amsburg natuurlijk wel. Die vrije trap, die moet nog steeds genomen gaan worden. Dus hij zet, er staat op zijn klok te kijken. Ja, en, nou, uh, en dan is het eind van, Corner die bal, die zal lang en diep getrapt gaan worden, komt die bal dan ook richting de voorwaartse verril. Het is daar weer een die er goed tussen komt. En dan moet Bart de in die bal binnen gaan houden. Bart houdt hem ook binnen. Hij de nog helemaal aan je kant. Probeert hem dan daar op Jeroen de Dikker te bereiken. Jeroen de Dikker kan hem niet binnenhouden. Dat betekent dat de overkant nog een ingooi voor. Uh, voor de Hillegom. En uh, ja, die laat die bal natuurlijk even liggen. Loopt dan weg en moet dan weer terug om die bal te gaan halen. Moet die ingooien aan de linkerkant van het veld. Uh, in de linkerhoek Met De de houdt Die die bal keurig aan zijn voet thuis. Probeert dan natuurlijk naar die, uh, die hoekvlacht te gaan. Maar die laat die bal over zijn aanheen gaan. En dat betekent een ingooien voor, uh, voor uh, Bloemenaal. Jullie moeten dikke. Pak stel die bal. Moet kijken waar hij naarheen kan gooien. Gooit hem naar Tim Jong. Tim Jong een bal aan zijn voeten. Plaatsen plaats dan keurig nog even Deren. Beren kan hem niet houden. En nu is het afgelopen. En dat betekent dat uh, Bloemenaal hier die wedstrijd verloren heeft. Met nul tegen één.